Ook op de Noord-Hollandse is er nog altijd een drukke avondspits. Met veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam. De weg is bij Vinkeveen nog altijd helemaal afgesloten na een ongeluk. Omrijden kan via Hilversum. De andere kant op op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen 12 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht en een vertraging ongeveer een half uur. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Knopen De Nieuwe Meer 8 kilometer. Kost je ongeveer 20 minuten. En op taal 4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude 14 kilometer. Ook daar ruim 20 minuten op oponthoud. En op taal 27 vanuit Gorkum naar Almere voor knooppunt met de MS 19 kilometer file. En dat kost je ongeveer drie kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 That escapes the rationality of things. Yes, it's a feeling captured by several radio freaks. Me. Now you're playing with my pride. Girl, I heard you so many times. You're driving the creek with that same old line. I heard you the first time. You're blowing my mind. Setting up. groove that makes you move only on The girl that tries to get too flat. Remember that day I spoke, you kept walking. Rolled up in the beds today, and you was talking about balls? And all of a sudden, we started giving the rhythm up. Explain the seat, they just stop for the business. Your ears. Ain't she the weapon that step at the high hat beat? And I ain't even trying to go out like that.